Dansen is plezier voor twee, zo wordt wel gezegd. Maar waar het meestal op neerkomt, is dat alleen de vrouwelijke helft van het danspaar het naar de zin heeft. De doorsnee man worstelt nog liever met een krokodil dan dat hij moet bewegen op muziek. Een paar kwetterende artiesten daar gelaten. Hier komt citroentje met suiker. is de recessie, hè? Dan wordt er niet meer getrouwd. De mensen gaan bovenop hun geld zitten. In de hoop dat het gaat jonger, waarschijnlijk. Maar intussen zit ik zonder werk. Eén bruiloft heb ik staan voor deze maand. Eentje maar. De krap naar Dank je Dankjewel, moppie. Je ziet er hier goed uit vandaag. Ja, zo kan hij wel weer. En de postbode vroeg of ik de post ook meteen wilde afgeven. Alsjeblieft. Dankjewel, moppie. Dag, tot morgen. Hier, pa. Er zit er één voor jou bij. En ook even voor jou, mani. Hé, hey. hey, en wij hebben er ook een. Nou ja, nicht Isabel getrouwen. Isabel? Die was aan aan je dikke Jans. toch ja. niet te geloven? Welke vent heeft ze zo gek gekregen? Iemand van het blinde instituut? Nou. Ja. En die dan ook nog eens een flinke oorreflex heeft opgelopen? Oh, ja. Die stem, jongens. Oma. mijn uit. Maar deze moet niet te dik. Vergeleken met wat? De zijkant van een huis? Een Boeing 747? Oh, nou. oh. En weet je wat nog het ergste is? Die paardenberg van 45 centimeter. Ze heeft me niet gevraagd om de trouwreportage te doen. Werden dat ze gewoon een andere fotograaf heeft gebeld. Ja, wie niet mooi is moet slim zijn. Nou jongens. Oh. -ha -ha -ha. Voor je familie moet je het maar hebben. Nou ze kan maar wat. Ik ga even bellen. Dat ik eigenlijk mijn sleutels van Marnie terug kan krijgen van mijn bakfiets. Jopie gaat verhuizen. Alweer? Oh, dat oh, breekt me de bek niet open. Ze zit eigenlijk op een leuk in. Maar ja, al die al kraak. Dus dan moet ze er weer uit. Het is al de derde keer dit jaar. Is Marnie ergens? Nee. Thuis. Onze nicht Isabel gaat trouwen en ze heeft hem niet gevraagd voor de trouwreportage. Hij is er even gaan bellen. Oh, verstandig. Maar ik dacht toch. Uh dat jullie nooit meer naar een brouwer zouden gaan. Naar die vorige keer. Hmm. Hoera. Ik hoopte al dat iemand daarover zou beginnen. Verdomd ja. Dat was ik helemaal vergeten. Jij had mijn toos beloofd... dat je op stijldansen zou gaan... na die laatste keer... Oh, ja. Meisje goedkoop, weet je ah, toch? Gaat eens aan, mevrouw... Nou, ik weet het nog goed. De zilveren brarel van Rob... en van Marie en die houten Twent daar... Jij hebt de hele avond als een muurbloempje achter het baan geplakt gezeten. Ja, en ik mocht ook niet met een ander dansen. Dus zat ik ernaast. Nou, er waren allemaal vrouwen die met mannen dansen... ...die niet hun eigen man was. Dat geeft toch geen pachtig. Er was een hele goede band, hoor. Ja, ja. Maar ja... Maar ja, als je bij een boer terechtkomt... ...is het een en al... ...hakketeen, ja, hakketeen, hakketeen, hakketeen, ting, ting. Nou, verder dan dat komen ze niet, begrijp je? Een echte vent danst niet. Ach, wat een onzin. Dat is toch niks voor echte kerels? Ach, zo. Nou... Dat is geregeld. Ik doe de trouwreportage van Isabel. Ik zeg, ik, ik zeg Isabel, Bella, zeg, zeg maar ik. Bella Jij hebt toch al heel lang op ballroomdansen gezeten, toch? Ja. Ik ben zelfs nog opgegaan voor mijn goud, hoezo? Nee, nee, niks. Nee, zomaar. Wat nou? Heb jij de sleutels van de bakpiet? Jopie staat op me te wachten. Ze gaat verhuizen. Alweer? Ik moet even helpen. Nee, ik moet niet hè, pa? Wel nee, maar zie, uh, Goed voor mijn conditie. Wie wil er af en toe eens niet uh, een afgeladen pakfietsstaal tegen... een brug op fietsen? Ah, we zijn er al. Nou, wat vind je ervan, pa? Ja, authentiek hè. Zeg, zijn dat jongens? Het is een studentenhuis, pa. Daar wonen jongens en meisjes gewoon door elkaar heen. Zo, ja, zo. Ja. Wat nou? Eh, niks. Dat is van eh, allemaal een pap voor die jongens, hè. Nou ja. Die knapen. Het is maar tijdelijk, totdat ik wat anders gevonden heb. Ja, dat moet kunnen. Alles moet maar kunnen tegenwoordig. En het gaat me dan ook niet om die jongens als ik zeg dat je hier niet kan gaan wonen. Oh ja, natuurlijk pa, dat begrijp ik wel. Jopie well, lieverd. Ik snap dat je ergens moet wonen, maar dit is geen doen. Dit pand is al scheef gezakt aan de moraal van de bewoners. De schimmels passeerden hier in rotte van 3 door de gangen. Elke keer als je naar de wc gaat, dan moet je die bril weer keurig omhoog doen. En geen slot is sterk genoeg om die jongens erachter ja buiten de deur te houden. Die laden een leven van wijnwaarbootke zang... Zo hebben je moeder en ik jou niet opgevoed, Jozefine. Oké, okay, juist. Even voor de duidelijkheid. Het gaat je dus niet om de jongens. Wel, nee. Hoe kom je daarna bij? Ik vraag maar... Ja, dan waarom kom je niet zo lang in je oude kamer thuis wonen? Ik heb er niks aan veranderd. En dan kan je van daaruit op je gemakkie zoeken naar een fatsoenlijk woninkie. Oh, wat zal dat gezellig worden. Thuis? Nee, maar waarom niet? Het is midden in de stad... Het kost je geen cent en ik ben de topwaarder nooit. Opa. pa. Nou, toen dus zeg ik tegen Jopie, ik zeg, Jopie zeg ik. Dan kom je toch gewoon weer zo lang thuis wel. Ja, dat lijkt allemaal leuk om je familie in huis te halen. Dat dacht Toos ook, toen pa zijn woning gerenoveerd moest worden. Opa, dan kom je nog gewoon even bij ons op de logeerkamer? Nou, ik kan je vertellen. Hij vindt het hartstikke leuk, hè, jongen? Vergeleken met wat? Een vork in je oog steken, terwijl je door dertig brandende hoepel springt? Of uh, vastgeketend zitten aan een dode zebra? Of. Uh, Dat uh, allemaal! Doe, Je moet je pak laten stomen, trek het even aan, want we moeten over een half uurtje weg. Op een dinsdagavond? Ik heb ons ingeschreven voor stijl dansen. Bijvoorbeeld vergeleken met dit. Vergeleken met dit. hoop ik dat je nog heel lang bij ons blijft, pa. Ja, je jongen. Moet jij eens hem mm -hmm. Voordat ik als een foxy foxroot met een konde ga schudden, zullen de koeien nog eerder op het ijs gaan dan ze denkt toch zo erg. Me maar... maar dan zie ik op de bruiloft van nicht Isabel met elke man die ik zo gek kan krijgen. Maar dat geeft geen pas! In mijn rode jurk. En. Net zonder ondergoed. Oh. Oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, wikwik, snel, want Foxy grijpt zijn kansen. Juist, ik, uh, ik ga mijn pak even aantrekken. Oh, die das met die bolletjes staat mooi We in jullie meest. Zo, ik ga paas aan. Hallo. Hey, hey Ali. Hey, hey, waar is ie er, Waar ga jij naartoe, Leo? Het is toch dinsdagavond. Ja, ja. Ali, hoor. Ali, mijn is, weet ik niet. Toos en meester stijl dansen. En Leo moet op tijd thuis zijn van moeder de vrouw. Wat? Wie? Leo? J Jopie komt weer thuis wonen. Ach, mijn meisje. Hm. We hadden het vroeger zo gezellig samen met ja, z'n tweetjes ja. voor de televisie op zaterdagavond. Hm. Happy Chinees erbij. Videootje. De vriendinnen waren altijd te hortop. op. Maar mijn en Jopie gaf er niks hm. om. Die bleef liever bij de papie thuis. Nou ah. oh zeg, Jopie kan er gewoon uh, hiermee naartoe komen. Naar de kip. Nee. Ik ga het thuis gezellig maken voor mijn meisje. Nou, daar hoor. Hallo, Hallo, lussen nog veeljes? Ach, dat loopt wel los. Visiet en vis blijven maar drie dagen fris. Zeg ik altijd maar zo. Oh, nou niet om het een of ander hoor. Maar uh, zei jij een maand of vijf geleden ook niet altijd... dat je maar heel even bij Mees en Toast zou blijven. <laughs> Ali, kijk. Als Toast Mees op stijl van ze doet, hè... Ja. zit ik een een paar weken snor, Begrijp je? Nee. Dat is koppie, koppie, tante Ali. Toos heeft zoiets van, eh, meis begrijpt me niet. En meis heeft zoiets van, allemaal vrouwke. En ik heb zoiets van, ach, toosie meisje, Kom maar bij papi hoor. He. Dus, zolang zij ruzie hebben, is het voor Aki. kat in het bakkie. Begrijp je? sloot Denk erom, dit is jouw dansruimte en dat is haar dansruimte. Au! Oh, sorry. Je hebt die 100 vierkante meter dansvloer, Mees. Hoe bestaat dat dat je je telkens op die ene plek neerzet waar mijn voet op staat? En oh. kwik-Kwik-Sloot. Kwik-Kwik-Sloot, dat is 1, 2, 3. Bepaalt iets waarvoor je de Nobelprijs voor de wiskunde hoeft te hebben. <tie> ach, ach, ach, ach, ach, jullie zijn nieuw, toch? Nou, oh, geeft niks hoor. We hebben altijd wel een stel dat kampioen verdekt opstellen is. Hij komt uit Twente. Oh, meid, wat een narigheid. Ik heb daar een nicht wonen die ontzettend goed aan... Allemaal... Nog een nicht? <tie> ja. Weet je dat wel zeker? <tie> <tie> Nichts worden bij ons namelijk zo aan de riek geprikt. Nee, jongens. Nou, meis, maar, ja, maar, schat, en meis, je schatten, doe even met ze. Doors, Toos, Toos, Toos, Toos, hij ammen. Ja, voetjes van de bloers, schat. kwik, kwik, slow. Ik ben benieuwd of Mees nog leeft naar die dansles. Ah, mijn eerste dansleraar. Hij was zo lichtvoetig, zo elegant. Hij heeft me alles geleerd wat ik weet. We hebben nu op voetbal gedaan. Op oh ja. karate, oh. op judo. God, ja. Maar nee, hoor. Meneer ging elke vrijdagavond in zijn roze glimhemd naar dansles. Blauw. Dansleshaling. Een blauw hemd was het. Zijn moeder en ik hebben vaak gedacht, ach, laat het maar. <laughs> ja precies die wilde nog bestellen oh, ja. die wil hier toch zitten Jen. helemaal alleenig wat, maar wat vind jij er nou van Mani? dat Leo van plan is avond aan avond met Jopie thuis te gaan blijven zitten ja wat moet ik daar nou weer van zeggen ja, wat belachelijk is het ah. die meid ja, nou ja ik bedoel Jopie ze is al jaren het huis uit dat ze nou nog steeds aan het handje van de vader moet lopen. Ik, ik vind dat gewoon... Eh... ja, nou ja, ja. Samen... Oh. De hele avond, dat moet je maar wel niet denken. Hij blijft mooi met zijn poorden van me af. Niks in het zwenten. Zo, gezellige avond gaat, jongens. Het is allemaal vrouwen Ik ga naar boven. Ach. ja jongen Nou, blijkbaar wel. oh merci. Gaat het wel een beetje. opa pa. Hm. meest er niks van. Ach, doosie man Kom jij maar bij papa hoor. Hé? Zo, dan maak ik een lekker vers maak ik koffie voor ons. Gekookte eitjes, beschuitje. Gezellig hè? Net als vroeger. Hé, nee, liefje, doe nou niet zo ongezellig. Leg die kranten even weg. Dan gaan we samen ontbijten. Zal ik een paar boterhammetjes roosteren? Uh. Mm. Sorry, wat zei je? Oh, koffie. Oh, komt er aan. Het is al bijna doorgelopen. En uh, wat ga je vandaag allemaal doen? Ik had gedacht dat we vanavond wel iets uh, leuks uh, konden gaan doen samen. Waar heb je zin in? Pa, ik zit te lezen. Ach, leg die krant toch weg. Dat is niks de narigheid Hier, neem een lekker boterhammetje met boter en een dikke laagje. Dat vond je vroeger ook altijd zo lekker. Alsjeblieft zeg, ik ontbijt helemaal nooit. Alleen koffie. En laat me nou alsjeblieft even mijn krant lezen. Wat zeg je me nou? Het ontbijt is anders het belangrijkste maaltijd van de dag. Maar hoe dan ook... Pa, euh... ik ben net wakker. Ik wil mijn krantje. Ik wil een bakje koffie. Laat me nou gewoon even. Vroeger had je nooit zo'n ochtendhumeur. Eh, zeg, Jopie, eh, weet je al wat je eten wil vanavond? Nee, pa, ik heb <tus> geen idee. Wat doe jij nou? Ontbijten. Hier in huis wordt niet gerookt. Je neemt je ontbijt, maar mee naar het bakom. Godallemachtig. Dit lijkt er helemaal niet meer op vroeger. En ergens in dit autistisch zwagende rook op de, ochtend op de muur... ...zit mijn lieve kleine Jopie verstopt... ...en ik mag doodvallen als ik weet waar. Ach, kinderen, jongen. Ze groeien op. Je moet ze loslaten. Ja. Al trouwen ze met de verkeerde. Al leven ze erop los. Je kan er niks van zeggen. Dat is linkersoep. Voordat je het weet mag je de kleinkinderen niet meer zien. Of stoppen ze in een sfeer vol te huis. Dennerust heet dat bijvoorbeeld. Was ze bedoel eigenlijk een rusthuis onder de zoden. Nee, voor de rest van je leven bij je dochter intrekken. Dat heet zeker loslaten. Zeg jij nou maar niks, Foxy Foxrot. Als mijn toza vader je niet bij zich had... Nou, dan zat ze nou nog te houden... Naar die dans van gisteren. Ik heb jou geen mooi gered, jongen. Ach, ik zie haar nog zo voor me. Toen ze vijf was. Mijn Jopie. Twee lieve kleine staartjes... Met die kwikketjes erin. En haar handje vol vertrouwen in de mijne. Ja, toen vond ze alles nog prachtig... Wat papa deed. Hey, je hoeft toch niet alles met haar te doen. Je moet gewoon je eigen leven leiden... Toen ja, nog. Ali. Hoeveel jaar had jij jouw dochter ook alweer niet gezien? Tien? Of was het alweer twaalf? Ja, dat heeft er niks mee te maken! Trouwens, ik uh, kreeg laatst een e-mail van haar. Oh ja, wat schrijft ze? Stuur geld. <lacht> Hoger opvoedkunde. Dat hoor je zo. Bedankt voor je advies, Ali. Maar jou op je niet redden, ons wel. Hallo, oh, money, money. money. Goed dat je er bent. Kan ik jou even spreken? Maar wel onder vier ogen. Ja hoor, natuurlijk. Wat heeft haar nou? Mogen wij iets niet weten? Nou, hij wil vast aan Mani vragen of je een goed woordje voor hem wilt doen bij Toos. Zij heeft geen woord meer tegen hem gezegd sinds die dansles van gisteren. Dus zij en ik gaan het samen heel gezellig maken. Nee, nee, het doet inderdaad wonderen voor een huwelijk dat jij bij ze inwoont, Ak. Biertje, hè? O, ja. ja. Dus daar is afgesproken... Ja hoor, als je denkt dat dat helpt. Ach, in een wereld waar de palfreniers het voor te zeggen hebben, weet je dat nooit zeker. Maar het valt te proberen. Ja, het valt te proberen. Laten we het zo zien, ja. Nou, het is het verplaatsen van je gewicht, van het... Ene been op het andere, hè? maar dan meer dan dat natuurlijk. Ah, het is gewoon getolereerde funzigheid. Al die brave burgers die ineens met de heupen tegen elkaar aan staan te wrijven of het niks is. Maar omdat het dansen heet, moet dat opeens allemaal maar kunnen. Luister, omdat jij straks met toost moet dansen, ben jij de man... En ik de vrouw, ja? ja want in het echte leven is dat heel anders. Uh, moet ik het je leren of niet? Tuurlijk. Nou, linkerhand omhoog, ja? zo, zo, ja. ja. En dan sla je de rechterhand om me heen, ja. Uh -huh. Zo, ja, oeh, daar, ja. Zeg, uh, zeg, ga je lekker? Ja. Eerlijk maar, ik zeg het je. Als Toos hier ooit achterkomt... Luister, voorlopig kun je maar beter leren dansen. Als je tenminste wilt dat ze in de nabije toekomst nog een keer tegen je praat. Oh, welke duivel heeft jullie familie toch op mijn pad geplaatst? Ja, nou, zo mag ik het horen. Dansen is plezier voor twee. Voel de muziek. Neem je dame met je mee. Rustig, rustig. Neem me mee. Kwik, kwik. Slo dat oh. is waar meteen, ja. K rustig. Doe dan, pak iets steviger vastpak, ja? Oh, ja, zo. Voel het ritme. Voel, voel het ritme. Ritme bestaat niet in deze zevende ring van de hel. Ah. O, pa. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Het is nou een dagen aan de gang. Al sinds die ene keer dat we naar dansles gingen. Hij is helemaal nacht weg. En als ik hem ernaar vraagde... Ach, je zou de smoesenis moeten horen waarmee hij aankomt. Ik had mijn biljartkeu bij de boekhouder laten liggen. Of eh, mag een man eens rustig gaan vissen? Ja, ja. Allemaal midden in de nacht. Oh, wat moet ik nou doen? Straks heeft hij een ander. Mees, houd toch op alsjeblieft. Ja, dat is dus de klassieke denkfout die alle vrouwen maken. Mijn man doet dat niet. Maar intussen loopt de helft van alle huwelijken wel op de klippen. Oh, wat voert hij toch uit elke avond? Ja, Tozie. Meisje mijn, kom jij maar bij je vader, hoor. Nee, nee nou even niet, pa. Gek wordt het van die man. Gek. Helemaal stapel, mijn Daar heb je er nog zo een. Oh, meisje. Hij wil de hele tijd dingen doen. Samen. Koffie koffie, dame. Als ik mijn krantje zit te lezen, mij het hij er doorheen. Als ik aan de telefoon zit, mij het hij er doorheen. Vandaag kwam ik naar beneden in mijn rode rokje. Zegt hij, heb je je zwarte broek niet aan? Ik zeg, nee, ik heb mijn rode rokje aan. Vind je die niet mooi? Zegt hij, ja hoor, heel mooi. Maar je zwarte broek staat ook prachtig. Oh, ik ben me maar gaan omkleden om van dat gezeur af te zijn. Ah, Jopie. Nou, meisje hier die een bakkie troost, hoor. Je vader is gewoon blij dat je er weer bent. Zo is dat. De band tussen vader en dochter is heilig. Daar kan niemand tussen komen. Nog met geen tien paarden nog geen heel Corsakken leger... kan die twee uit elkaar houden. Heilig. Wordt het leven verbonden... Door de bloedband. Dat is het, hè? Jij vindt het wel best als mees en ik mot hebben. Dat past allemaal prima in jouw straatje. Ah, kom maar bij je vader, hoor. Jij bent gewoon niet je in je eentje een heel koos leger... met z'n lompe hoeven dwars over mijn huwelijk heen galopeert. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Oh, de schellen vallen van mijn ogen. Jopie, meid... Maak je los van je vader voordat dit al laat is. Je hebt het paard van Troje binnengehaald. Jopie? Ja, nee, bent vrij met Ali. Oh, Ali, ben jij het? Nee, vanavond niet. Ik zit op Jopie te wachten. Ik heb Chinees gehaald en een videootje gehuurd. Nou, we gaan er weer eens een gezellige oude witte avond van maken. Net als vroeger. Nee, ik kom hier naar de kip. Morgen misschien. Ja, ja, ja nee. Misschien. Ja, ja, ja. ja. Nou, oké. Okay, tot ziens. Hé, gauw. Jopie? Ja, ja, maar ik zit op je te wachten. Ik, ik heb chinees gehaald, een videootje gehuurd. Ik nou, ik wou er weer eens een gezellige ouderwetse avond van maken. Net als vroeger. Maar ik... Ja, nee, als je niet kan, dan kan je niet. Morgen misschien? Ja, er, er zijn toch geen jongens bij je vanavond, hè? Nou, ja, je mag toch wel wat vragen, hè? Jopie, Jopie. Oh, Jopie. Oh, Jopie. Of, eh, of is ze er soms niet? Ja, misschien had je wel gelijk, Ali. Dat ik er gewoon met rust moet laten. Ja, tuurlijk. Hé, hey, hey, is dat Chinees? Oh, lekker, zeg. Ja, en ik had ook nog Casablanca gehuurd. Oh, leuk. Nou, laten we gezellig op de bank gaan zitten, hè? Bordje op schoot. Lekker kijken. Zo, gezellige boel hier. Uh. Heb jij een vriendinnetje op bezoek? Uh. Uh. Ik, ik, uh, het is niet met het laar. Ik, ik kan het uitleggen. Kijk, tante Ali. Zo, zo. Tante Ali, nee, liggen jullie vaker samen op de bank? Nee, nee, we, uh, ja, helemaal niet. We waren Casablanca aan het ja. kijken en we waren aan het Chinezen. Ja, ja, ja. Er is nog een uh, loempia over, Joppie. Ja, ik vind het helemaal geen probleem, hoor. Als uh, dit de nieuwe regels zijn, dan gaat dat samenwonen van ons wel lukken, pa. Morgen nodig ik een paar van mijn vrienden uit. En dat je daar dan ook niet over zeurt, hè? Dat is dan afgesproken. Nou, rustig. Hey, J Jopie, wat? Laat dat kind nou maar. Hier klets je, je toch niet meer uit, Leo? Ja, maar straks denken ze dat we... Ja, nou, en, en dan gaat zij dus ook vanaf nu dus... Ja, Waar zijn we verkeerd gegaan met de opvoeding? Ah! Bah! Ben je nou helemaal gek geworden om een klap te geven met de scheenbaland? Ik dacht dat je een inbreker was. Ik pak de verband om hem wel even. Ik jezelf erop. Blijf dat je... En je ziet er helemaal niks meer van. Wat loop je hier dan ook rond te spoken midden in de nacht? Ik werd wakker. En is weer weg. Opa, denk je dat je bij Blondebek zit? Die komt opvallend vaak langs de laatste tijd. Ja, meisje. De enige man in je leven die je echt kan vertrouwen, blijft toch je vader. hè? Denk erom dat je niet weer begint, hè? eens, stil, stil eens. Hoor jij dat ook? Het zal toch niet de. Het moet ook niet veel gekker worden. Kom op, pa, en laat die op maar staan. En voel de muziek, neem me mee. Rustig rustig. Godzamelijk liefhebber. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden. Oh, en die zit toch een schat. Het heeft toch iets verontrust ons. Dat Mani dat ook lijkt te vinden. Kwik, kwik. je ja, echt er klaar voor ben? Oh, toos, toos, toos. Nou, ik, uh, nou. ik was. Mag ik even afkikken? Jij bent het altijd voor me geweest, Meisy. Dansen toch niet? Hoe toch? Wil je een bakje koffie, pa? Nee, lees jij je krantje maar. Voor mij zal je geen last hebben. Hoe zit dat eigenlijk tussen jou en Tante Ali? Komt ze je vaker over de vloer? Alie en ik euh, zijn gewoon vrienden. Als jij je zo druk zit te maken over mij en de jongens... mag ik dan ook een keertje nieuwsgierig zijn? Het is ochtends vroeg. Dan drink jij je koffie, je lees je krantje, Dan wil je niet praten. Waarom ga je niet lekker even een sigaretje roken op het balkon? Tje, je doet wel erg ingewikkeld over iemand... met wie je alleen maar vrienden bent, zeg. Pa, we moeten gewoon nog aan elkaar wennen. En daarmee bedoel ik eigenlijk... Dat jij eraan moet wennen dat ik geen klein meisje met staartjes meer ben. Ja, maar je blijft toch voor altijd mijn kind? Nee, pa. Ik blijf voor altijd je dochter. Dat is wat anders. Oh, Jozefine. Oh, pa. Ze heeft vandaag een, een kater. En slaapt tot twee uur uit. Mijn dochter woont. Sinds kort bij papa thuis Ze maakt het als maar later Gaat stappen in oud-zuid En ik zit te wachten voor de buis Mijn meisje werd volwassen Maar moet iedereen dat zien Het is wel mij. Het gaat. Ze draagt een kort jasje, en haar rok lijkt wel een ring. Ik zie, ze wordt nagestaard op straat. Was ze maar klein, ach, was ze maar klein? Haar handje die de er dat was fijn. En ik had kunnen weten dat heb een en niet voor altijd klein zou zijn. Het was 15 augustus. Ik weet het nog exact. De eerste vrijer was het thuis bij Kwam. Kijk pa, dit is Justus. Hij heeft me dit gepakt. Nou ja, zo klonk het in mijn oren dan. Ik kon hem wel vermoorden. Maar gaf die blaag een hand en vroeg hem: Wil jij ook een kopje thee? Pas s'nachts kwamen de woorden: Gevoel tegen verstand. Ze namen weer een stukje van haar mee. Was ze maar klein, ach was ze maar klein. je de mannen, dat was fijn. En ik had kunnen weten dat men mij, en niet voor altijd klein zou zijn. Ik kan haar niets meer leren, ze gaat haar eigen weg en het kan niet anders, het wordt vrij. Ik moet het accepteren, want ik zal het er nooit zeggen, je lijkt ontzettend veel op mij. Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citrouillemetsuiker.kro.nl. Of de podcasten. Oh.